Like the flowers, trees and birds and breathing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 Homeless. She's, homeless She's homeless As she stands there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 Away up high I feel good yay yeah. so good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 Om hier te blijven staan en mij te domineren. Ik heb te veel moeten verduren. Ik heb genoeg van al jouw curen. Dus het is tijd je weg te sturen. Dat ik hier helemaal alleen op jou heb te wachten.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 De A1 is het hele weekend dicht tussen Knopend Diemen en Knopend Watergaasmeer. Er wordt gewerkt aan een nieuwe spitsstrook. Pas maandagochtend kan het verkeer weer over de A1 naar Amsterdam rijden. Ook volgend weekend is de A1 richting Amsterdam dicht... en de twee weekends daarna in de tegenovergestelde richting. De afsluiting leidt op dit moment niet tot files. Voor het eerst in honderd jaar brengt iemand van het Britse Koningshuis een officieel bezoek aan Ierland. In mei gaat de Britse koningin Elizabeth naar de republiek voor een staatsbezoek. Ze blijft er volgens Britse en Ierse officials drie dagen. De laatste die namens het Britse Koningshuis in Ierland officieel op bezoek ging, was koning George in 1911. Toen was Ierland nog onderdeel van Groot-Brittannië. Vermoedelijk zijn de succesvolle vredesbesprekingen in Noord-Ierland de belangrijkste reden voor het staatsbezoek. Rutger Hauer speelt een belangrijke rol in een nieuwe 3D-verfilming van de horrorklassieker Dracula. Hauer speelt de vampierenjager Abraham van Helsing. De opnames van de film beginnen later dit jaar in Boedapest, onder leiding van de Italiaanse regisseur Dario Argento. De 67-jarige Rutger Hauer begint deze maand aan de opnames van de Heineken-ontvoering. Hij speelt daarin de rol van biermagnaat Freddy Heineken. Die film komt dit najaar in de bioscopen. Het weer vannacht droog, minimaal rond of net onder het vriespunt. In de ochtend kans op wat motregen. Smiddags breekt vanuit het noorden de zon door. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het. het. het ritme van ZFM op TV, TV. radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.